1 uur. Door met het NOS-journaal. Een Nederlandse man en een vrouw zijn in Zuid-Afrika gedood bij een overval. Volgens getuigen werden vier leden van een familie overvallen door enkele mannen. nadat die tevergeefs bij de Nederlanders om werk hadden gevraagd. De overvallers bonden de vier daarna vast en bedekten hun monden met doeken. De man van 53, de vrouw van 75 overleefde dat niet. Nadat de overvallers waren gevlucht, wisten de echtgenoten van de man en zijn moeder zich los te maken en de politie te waarschuwen.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 wordt al jaren gedemonstreerd. Milieuorganisaties vinden het risico op lekkages veel te groot. Ballerina Igoné de Jong heeft vanavond haar laatste voorstelling... bij het Nationale Ballet gedanst. Ze neemt na 24 jaar afscheid van het Nationale Ballet. Voor de laatste keer kroop de jong in de huid van Julia in Romeo en Julia. Sinds 2003 mocht ze zich eerste solist noemen. Sindsdien dansten ze vrijwel alle hoofdrollen in het klassiek ballet. Igoné de Jong gaat verder als zelfstandig danseres...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 Ta, ta, ta, ta, ta, Servi di ragazze dentro i bagni che si amano, la notte è giovane, giovani vecchi. Così mi prendo, io non ci penso più, io non ci penso più, faccio faccio come se fossero te, come se fossero te, come se fossero te, Dio di ragazzi pezzi dentro al telefono la notte è giovane, sognami adesso d'amore che domani non sarò lo stesso En dan spreek niet in come se als het ware, als het ware, als het ware, als het ware, als het ware, het ware, als het ware, als het ware, als het ware, als het ware, als het ware, als het ware, als het Faccio schappen, faccio schappen, leon, leon, leon, leon, leon, leon, leon, leon, leon, leon, 9. Dit is ZFM.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 Ik houd je nog een poosje vast, man, dan vergeet je nog hoe boos je was. Maar de pijn blijft zitten, dus het helpt niet. En dus waarschijnlijk is het woord weer hey, De tekst noemt op hetzelfde leer en dezelfde beat. Maar storen van goud, ver, pop, op een blok, verdriet. Conflicten ik zijn normaal, maar dat dus de moeders dus niet verstikken, Mijn tranen vallen niet, dus ik laat het nietjes snikken. Het duurt te lang, hier al een tijdje. En we moeten door, dus voor de, de laatste keer het spijt.